Dag. Ik ben Stef en dit het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie wil dat Ali B drie jaar de cel ingaat. Als strafverzwarende factoren nemen wij mee het onverhoedse karakter... waarmee verdachte de slachtoffers heeft benaderd. Het meevoeren naar een afgelegen locatie bij Jill. Het niet gebruiken van een condoom bij Ellen. In strafmatigende zin houden we verder rekening met het feit dat er beperkt geweld is gebruikt. Alibé wordt verdacht van twee aanrandingen en twee verkrachtingen. Gisteren bleek dat er een nieuwe getuige was en liep de strafwijze een dag vertraging op. Over twee weken is de uitspraak. VVD-leider Dylan Jesselkus heeft vraagtekens bij Marjolein Faber als kandidaat-minister. Die is naar voren geschoven door haar partij nadat Giri Markersauer, een andere PVV'er, juist werd teruggetrokken. Uit een check van de Belastingdienst en de Veiligheidsdienst zou iets naar voren zijn gekomen... waardoor hij geen minister kan worden. Maar ook over Faber heeft Jesselkus dus twijfels. Marjolein Faber is niet een niet onomstreden kandidaat. Hè. De berichtgeving hebben we allemaal kunnen zien. En Uiteindelijk gaat het er echt om zijn dat mensen die daar zitten, die in het landsblank kunnen opereren... En om te zorgen dat we daar de goede dingen doen. Dus ook daar heb ik wel mijn zorgen over richting de formateur en de heer Wilders. En de Nederlandse volleybalploeg heeft zo goed als zeker een ticket voor de Olympische Spelen in de pocket. De volleybalvrouwen wonnen dik van Canada op het Nations League in Japan. En dat was enorm belangrijk, vertelt commentator Maarten Tiep. Nederland stond 9 op de wereldranglijst vooraf. Canada de tiende plaats en de negende plaats die heb je nodig om naar de Spelen te gaan. En Als Canada had gewonnen was Canada er voorbij gegaan. Maar nu wint Nederland ook nog eens overtuigend met 3-0. Waardoor het verschil heel groot is geworden op die wereldranglijst. Ja, de volleybalvrouwen kunnen Parijs dus bijna niet meer missen. De Olympische Spelen beginnen eind volgende maand. Het weer dan nog. Vanmiddag zijn er opklaringen met af en toe wat zon bij 15 tot 18 graden. Vanavond en vannacht komen er pittige buien aan met ook kans op onweer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWW. Drie kilometer fiets op de A7 Hoornzaanstad bij Purmerend Zuid. Door de werkzaamheden vijf minuten vertraging. De omrijders hebben tien minuten vertraging op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland. En tot zover de ANWW Verkeersinformatie.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 Ja, goeiedag. Welkom bij uh, Morgen is het weekend. Goedemiddag, inderdaad, weer. Ja. De ene laatste keer, dus uh, ja. het wordt spannend. Ja. Nou, spannend. Voor ons niet, het maar. Valt ja, wel mee. Spannend, op. maar. Uh. <laughs> nee, daarom, ja. Oké, okay. wat gaan we doen vandaag? Wat gaan we doen vandaag? Uh, nou, ik heb eigenlijk gewoon muziek uitgekozen die ik leuk vind. Heel goed, ja, dat mag, hè. <laughs> en ik, ja, ik, ik, ik luister gewoon vandaag, ja ja. ja. ja, we hebben er eentje, van hoe heet ze, van Zoarze Ardie? Ja, ja, ja. Uh, Even kijken waar ze is. Uh, ja, ze ligt in haar uh, graf. Niemand die zit op zijn deze. Zal ik er maar mee beginnen? Ja, vind ik ook, ja. Ja, ze is overleden. En het is een Franse zangeres, hè? De Franse zangeres. Jaar 60, uh, ja, de jaren 60 groot dat geworden. Is echt een, uh, een hit geweest toen we dat Ja. Tijd. Ik vind het een mooi nummer. dus. Uh. Het is een heel mooi nummer. Dus, uh, Laat maar komen. Daar beginnen we mee. Ja. dans la ja. rue de Je weet wat het is, les yeux dans les yeux et la en dans la main Ils is, en vont, amoureux sans peur du lendemain Oui mais moi je vais seul par les rues je weet wat het is, je vais seul car personne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 L'époque où Jean Senterre d'Angleterre était le roi Dominique, notre père, combattit les albigeois Dominique, l'éclinique, s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout du chemin, bon en tout lieu, lieu il ne parle que du bon Dieu, Dieu, Dieu Il ne parle que, bon que du bon Dieu Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit Mais notre père Dominique, par sa joie, le convertit Dominique et l'éthénique s'en allaient tout simplement Où Dieu, pauvres et chantants En tout chemin, en tout lieu, lieu il ne parle, bon Dieu, Dieu, ils ne parle que du bon Dieu, Dieu ruim, Il ne parle, bon parle, parle que du bon Dieu Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied Scandinavie ou Provence dans la sainte pauvreté Dominique et l'éthénique s'en allaient tout simplement Où Dieu, pauvres et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 Goedemorgen, luisteraars. Helaas kan... Uh, uh... Ja. <laughs> Marcel. <laughs> hij heet Marcel. <laughs> hey, vandaag niet komen, want hij moet aan het werk. Dus uh, hij heeft wel wat informatie bij ons achtergelaten. En hier komt hij. Voor de zesde uitzending van Play It Loud Live... op, 16 op, 17 juni, op maandag 17 juni... heb ik de Utrechtse Trash Metal Formatie Resurrect Tomorrow uitgenodigd... om te komen vertellen over een band die sinds 2012 bestaat. En dan gaan we praten over muziek, invloeden en uiteraard de allerlaatste release, de Eagle... Eh, die vanavond of dat, die maandag alweer exact een maandje uit is. Die plaat gaan we ook eh, na eh, mijn praatje eh, draaien. Ja. En dat is natuurlijk reden genoeg voor een gezellige, feestelijke uitzending... waar ik tussen de gesprekken door ook nog een bestaande selectie muziek van een oeuvre bestaande uit twee albums en één EP, zal gaan draaien. Resurrect Tomorrow is een thrash metal band die bekend staat om hun intense en energieke optredens. De band, opgericht in Nederland, maakt furoren in de metal scene met hun moderne geluid en krachtige teksten. Met invloeden van klassieke thrash bands, gecombineerd met hun eigen unieke stijl, creëren ze een frisse en moderne mix van thrash metal muziek. De band stort zich met hart en ziel in elke elk live optreden en levert een gepassioneerde en boeiende show. Ze verleggen de begrenzen van trash metal en voegen moderne elementen in hun geluid om een unieke en verfrissende ervaring te creëren. Ze leveren rauwe energie via muziek en creëren een opwindende sfeer die je doet verlangen naar veel en veel meer. En Play It Loud natuurlijk en deze uitzending is aanstaande maandag weer te beluisteren. ...van 9 tot 11 op ZFM Radio. Dus gaat alles luisteren. En dan gaan we natuurlijk nu, gaan we natuurlijk nu luisteren naar uh, Resurrect Tomorrow... ...met een laatste nieuwe single, The Eagle. Nee, niet dof, dus de vier, niet blonde, <laughs> maar donkere dames. Ja, daar ja, was ja. niks blond. aan. Niks blond. aan. <laughs> maar wel voor non nonblonds Nou, dat blondes dus blondes ja. Nog even terug op uh, mijn vorige uh, informatie over Resurrect Tomorrow. We zijn weer meteen uh, terecht geweest door onze Marcel. Die zegt, ja. uh, de Eagle is niet het laatste uh, single, maar Absolution is het. De eerste single. The Eagle, dat is eigenlijk het, uh, ook het album van ja, Resurrect Tomorrow. Die net het uitgebracht. De maand. Ja. Maar ik heb ook een, uh, een single gevonden. Die ook The Eagle heet. En die hebben we net gedraaid. Ja. En misschien dat we volgend, volgende week nog wel eens een keer de Absolution draaien. Van Resurrect Tomorrow. Ja? Ja, ik vind het prima. Jij vindt het prima? Ik vind alles prima. Ik ben zo meegaand. Hè. Heerlijk. ja. Mensen weten dat vaak gewoon niet. Hoe meegaand <laughs> ik ben. En... Ik heb ook nog wat nieuws. Okay. Asbestverwijdering uit de Amsterdamse waterleidingduinen. Ja. Laat het even voorlezen uit het Zandvoortse krant. Asbestverwijdering Amsterdamse waterleidingduinen. Onlangs is in de Amsterdamse waterleidingduinen, AWD, illegaal gedumpt afval gevonden. Omdat het vermoeden bestond dat het om asbest zou kunnen gaan, is er onderzoek naar gedaan door een specialistisch bedrijf. Daaruit is gebleken dat het om hechtgebonden asbest gaat. Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal, meestal cement. Bijvoorbeeld in golfplaten, wandplaten of bloembakken. Als er niet in dit asbesthoudend materiaal wordt gezaagd of geboord, levert het geen gevaar op voor de gezondheid. Toch hoort het niet in het duimgebied en daarom laat Waternet dit afval door een gecertificeerd bedrijf verwijderen. De opruimwerkzaamheden zullen plaatsvinden in de week van 17 juni 2024. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het gebied afgesloten met hekken. Het fietspad blijft begaanbaar tijdens de werkzaamheden. Locatie. Het asbest is gevonden rondom de bunker nabij straat 207 in Zandvoort. Zie bijgaand kaartje voor de exacte locatie. Het gaat hier om een op zichzelf staande afvaldamping binnen het omkaderde gebied op de kaart. Ja, dus het is niet echt in de Duinen, maar... Uh, het is ja. in de zuidduinen. Ja, bij ja. de Straat, ja. Maar daar is, is daar een fiets... Ja, dat oh, dat is daar, Oh, dat is bij. Um, uh, uh, uh, uh, uh, het ja. fietspad, toch, of niet? Ja, bij, daarbij dat fietspad naar Noordwijk. Daar is het. Oh, daar, oké. Okay. ja, daar heb je die ronde flat inderdaad. Ja, ja Vandaar die brede rode. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, nou, weet ik het. Ja, richting uh, Langeveldslag. Ja. Oh, dat wordt. Oh, loop gedoemd. ik nog wel vaak met Charlie. Oh, nou. Maar ja, ik hoop dat ze ook gaan uitzoeken wie het gedaan heeft. Er moet alweer een hoop centjes bij, hè? Ja, zou je dat huh? kunnen achterhalen? Hoe lang zal het er liggen? Ja, het zal toch wel. Denk je? Ja. Nou, ik niets. Van. Maar goed. Nee, oké. Okay. En dat is het. Uh, Zandvoortse Gerard gaat voor de vijfde keer naar de Vierdaagse in de Nijmegen. Nou. Voor de vijfde keer? Ja. De vijfde keer, knap hoor. Ja, hij heeft een Schots rokje aan, sandalen. Ja. Echt Zandvoort? Echt? <laughs> We zullen het nog even voorlezen, ja? Ja, dat is altijd wel interessant voor onze luisteraars. Ook weer uit de. Zandvoortse Gerard voor vijfde keer naar Vierdaagse Nijmegen. Nog ruim een maand en dan begint de Nijmeegse Vierdaagse, het grootste wandelevenement van Nederland. Er lopen elk jaar ook meerdere zandvoorters mee en een van hen is Gerard Kramer. Het wordt zijn vijfde keer. De afgelopen maanden heeft Gerard hard getraind om goed voorbereid aan de start te verschijnen. Als laatste test doet hij volgende week nog mee aan de vierdaagse van het gooi. Dan moet hij er klaar voor zijn. Vanwege zijn leeftijd mag hij 40 kilometer per dag lopen. Gerard is gaan wandelen sinds hij met pensioen is. Ik wilde iets gaan doen en wandelen leek me wel leuk. En dat doet hij nu fanatiek. Belangrijk is dat je spullen in orde zijn. Ik heb lichte wandelschoenen. Daar doe ik een jaar mee. Verder heb ik in mijn schoenen speciale tenensokjes en ik tape alles goed in. Ik heb dan ook zelden blaren. Gerard loopt de Vierdaagse samen met zijn zus en zwager. We slapen in een tent op een Vierdaagse camping even buiten Nijmegen. Vanaf de camping gaan we met de fiets naar de start. We lopen weliswaar samen, maar omdat we ieder ons eigen tempo hebben, komen we niet gelijk binnen. De laatste dag loopt Gerard in een Schotse outfit, compleet met kwilt. Dat vind ik leuk. Wie doet nog meer mee? Zijn vrouw Corrie stimuleert haar man bij alles. Zelf kan zij helaas geen lange afstanden lopen vanwege een chronische blessure. Zij vindt het raar dat de gemeente niks doet voor de Zandvoortse deelnemers. Andere gemeenten sponsoren hun inwoners bijvoorbeeld met shirtjes. Daarom heb ik wethouder Lars Carré gemaild of hij ook niet iets kan doen voor onze wandelaars. Ik begreep dat hij dat wel wil, maar dat hij geen lijst met namen heeft van de Zandvoortse deelnemers. Carré heeft aan het wel leuk te vinden om alle Zandvoortse Vierdaagse lopers van Nijmegen op de een of andere manier bij elkaar te krijgen voor een foto in de Zandvoortse Courant. De wethouder is bereid de wandelaars te ontvangen. Onduidelijk is nog of dat voor of na Nijmegen wordt, al dus Corrie. Bij deze roept de wethouder deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse op zich te melden bij de gemeente of via de redactie van de Zandvoortse Courant. Ja. Kees Rutgers. Ja, dat een heel leuk initiatief. Ja. ja. 40 kilometer per dag. Ik vind het wel een afstand hoor. Ja, Mijn he, buurvrouw heeft het ook met 24 uh, uh, dagen gedaan. Oh, oké. Okay. Ja. Dat was 30 kilometer. Want lopen. als je wat jonger bent, dan moet je 60 kilometer lopen of zo, hè? Ja. Ja, denk die militairen doen dat en zo. Je oh, moet wel heel vroeg opstaan vandaag. Ja, als ja, dus je 3 tot 4 km per uur, ben je meer dan 12 uur bezig voor 60 kilometer, Zeg, zo. Ja. Je bent echt de hele dag aan het lopen. Ja. Ik vind, het, ik vind het knap. Ik vind het knap. ook knap inderdaad, ja. ja, ja. Nou meer, uh, ja, street arc, hè, Dat is natuurlijk leuk. Ja. Die, die so boot in die... Uh, <laughs> ik vind die boot geweldig, ja. Die strand, ja. En waar is paal 69? Is dat uh, meer richting IJmuiden? Nee, richting uh, Noordwijk. Zuid is het. En is het, is het echt op de boulevard? Eh... Uh. Nee, toch? Nee, nee, het staat een beentje op het strand. Hmm. Ja, ik heb, ja nee. volgens mij. Ja, je, je kan er makkelijk komen. Oh, oké. Okay. Dus, uh, maar wat je zegt, de street art is hartstikke mooi, hè? Wat ja. op jouw verschil dat wordt nou? Het is echt heel mooi. Die, uh, het kippentrap uh, is ook heel mooi geworden, met het allemaal dellisblauwe kippen en vissen. En, ja, uh, klopt. Ja. Heel mooi. En die, die, die musjes, ja, bij mij uh, bij op het dove ramen. En die handen zijn mooi. Die handen. die, die handen. Dat, uh, als je het poortje van de Venema flat onderdoor komt. Loop je tegen het doverama aan. Ja. En daar heb, een man heeft allemaal blauwe handen geschilderd. Ah, zo okay. mooi. Ja, ik dat gezien. Ja? Echt. Ja. Ja het is echt. Uh, dus met deze een oproep om de rest van Zandvoort ook in dat soort mooie kleuren te schilderen. Ja joh. Je moet kijken hoeveel flats we hebben. Ja. Dat is toch geweldig. Nou, zeker. Ik heb zoiets van, uh, ik woon in een hele mooie flat, daar kan je een hartstikke leuke cartoon opmaken of wat ook. Weet je wel, dan moet je omlopen, dan kan je de rest van de cartoon. <laughs> ja. Ja. ja, aan de, wel, de zijkant, dos. want uh, de rest hebben hier allemaal bekons, dus het kan alleen aan de zijkant eigenlijk, aan de noordkant bij jullie. Ja, maar of op die, die, die, die zijn van beton, die, die, oh, op, op, ja. dat kan je, daar kan je zo'n cartoon opmaken. Oh, en dan smart. kan je op die andere kant, kan je... Ja. Een halvis of een uh, weet ik veel wat. Uh nou, waarom begin je niet? Lief gaat als ik ga tekenen, ja? mag je hopen dat ze allemaal fijn vingertjes hebben. <tie> en dan is het zo'n harkje, 1, 2, 3, 4, 5. Ik ben nooit zo goed geweest. <tie> was nou oh. niet echt dat je zoiets had van, goh, er is een talent verloren gegaan. <laughs> <Nee>. Nu <laughs> nee, Nu Nu, ja. nu Nu, die tijd is geweest <laughs> ja. ja Ah, je kan goed zingen, toch? Ah ja, gelukkig <laughs> <Je speelt het. laughs> We gaan vanmiddag weer zingen Met, uh, met de wapenzangers, toch? Ja, ja Gaan we het volkslied zingen en zo. Ja, aan het eind zeker Ja Oh, gelukkig Voor ja, de rest uh, Ben ik al thuis Nederlandse meezingers Toen niet uh, continu, hè? Ah, de lopende band uh, Nee, toch? Kom weer lekker voor het vis en het biertje. <laughs> vis en het biertje. Ja. Yeah. Yeah? Komt goed. Oké, okay, muziek. Ja, yeah, de, de Proclaimers met... Um, I'm gonna be 500 miles. When I wake up... Well, I know I'm gonna be... I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out...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 I'm gonna be the man who's working hard for you And when the money comes in for the work I do I'll pass almost every penny on to you when I, come home, when I come home, I know I'm gonna be I'm gonna be the man who comes back home for you And if I broke, well I know I'm gonna be I'm gonna be the man who's going over you But...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 rustig nummertje inderdaad leuk ja. nummertje ja. toch ja, ja ik uh, nog nooit van gehoord hoe kom je daar zo bij huh? ook oh, ja ik weet niet meer hoe ik op je gekomen ben oh. heel eerlijk gezegd nee nee het is uh, ja ik ik ik ik, ik het, iemand heb je dat of weet ik veel wat in ieder geval iets en uh, toen ben ik een keertje op dat dead south uh, gaan, ja, ja. gaan uh, ah. YouTube uh. <laughs> YouTube, en ze hier, hebben ja. echt hele leuke nummers. Ja, ja. Het is heel vrolijk, het is... Uh, ja, ik vond het leuk. Dus ik zou wel in jouw top 10 komen. Ja, denk het wel. Ja. Ik heb dit, maar alle nummers die ik, die ik vandaag heb, <laughs> word ik gewoon heel vrolijk van. <laughs> nou, inderdaad, ja. We hebben even wat uh, uh, evenementen tussendoor. Ja. De bunkers zijn nog steeds natuurlijk in Zandvoort, ja. We hebben het over de evenementen in Zandvoort. Uh, wat ook heel leuk wordt, wordt uh, volgende week weekend, 22 en 23 juni, een Madonari Krijtkunstfestival voor alle leeftijden. Ah, oké. Okay. Nou, als je kijkt naar die plaatjes die erbij staan, ontzettend ja, dat is mooi. mooi. Ontzettend dat is mooi. naast het uh, ja. casino. Ja. Dat is elk jaar, erg leuk. En wat ik zie op YouTube ook wel eens filmpjes dat mensen 3D-tekeningen, krijttekeningen op de stoep maken. Hè? Ja, dat is net alsof er een hele grote uh, kuil in de weg zit. Inderdaad. Ja, daar lopen ze dan omheen, dat is ongelooflijk. We ik zag er eentje van een jongen die sloeg af, dacht dat er een, uh, een weg met een tunnel was. Nou, die ging toch op zijn bek tegen de aan. <laughs> <laughs> ja, zo is nou aardig om op te lachen, maar het was wel nee, heel leuk. Ja, ja. En nog iets wat mij ook eigenlijk toch wel, nou, nou laat ik maar zeggen, gewoon verbaast. We hebben toch ook een uh, event, een muziekevent, uh, Luminosity. Ja? Elk jaar verwelkom Luminosity events, duizenden trendsliefhebbers van over de hele wereld voor het jaarlijkse Luminosity Beach Festival. En waar is dat? Op oh, bij Burmese. It, nou, moet ik het nog voorlezen? Of? Ja, goed, sorry. <laughs> ik zeg niks meer. Ik, ik ben er niet. Mocht je denken dat ik er ben, ik ben er niet. En mocht ze er toch zijn, dan is ze er niet. Dan is ik er niet. <laughs> De 2024 editie van dit missa massale evenement vindt plaats in Beach Club Bernice in Zandvoort. Van donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni. Nou, en als je dan inderdaad naar die site gaat van Luminosities, Ongelooflijk wie er allemaal komen. Waarbij ja. je twee pagina's vol. Dat is ongelooflijk, ja. ja. Leuk. Nou, ja. ik ga denk ik gewoon eens luisteren. Ik denk het zal wel hard staan, dus je kan als je op de boulevard... zal je ja. wel wat horen, denk ik. Ja, gewoon. Of ze moeten misschien een tent. Hoe laat begint het? En van twaalf uur s middags tot 11 uur s morgens. Ja, nou. Ja, Ongelooflijk. Het is eigenlijk gewoon 24 uur. Ja, op één uurtje na. Ongelooflijk, ja. ja. Nou, dan kan ik gewoon gewoon langslopen s ochtends met Charlie. Ja, dus hij is nog bezig, Ja. Ja. Oh. Uh. <middels> het is... Uh... Ja? Ja, ja? Ja, ik heb het weg gedaan. Sorry. Het is uh, transmuziek, hè? Dus ja, het is lekker rustig. Daar ja. je lekker op gaat slapen inderdaad. Ja. Ja. ja. Maar dat vond ik heel bijzonder, natuurlijk. En natuurlijk, uh, 5 juli, dan begint de street art, hè? Dan is het twee, Nee, tot 1 september. Ja. kan je die, uh, ja, die route volgen en dan alle mooie street art zien, ja. Ja. Ja, en dan is het allemaal af, want er moet nog een aantal uh, geschilderd gaan worden. Zeker, ja. Dus, uh, ja. Okay, nou. Oké. En uh, te... de 22e zaterdag is natuurlijk ook de, Christ uh, de, de Christorische hampie. Ja. <laughs> die historische Grand Prix. Ja. En wat is er, de 21e? Dan is onze laatste uitzending, ja. dan zijn wij niet meer van deze verhaal. Oh no. Ja. ja. We zoeken nog opvolgers. Dus, ja. Dus, uh, ja. Is iemand uh, nog.? Uh... Er komen twee hele belangrijke uren thuis. Maar ik wou nog even een oproep doen. Mocht u volgende week langs willen komen met gebakjes, <laughs> lekkere hapjes, flesje Duisman. champagne. Of champagne. iets lekkers. <laughs> u bent altijd welkom op de tolweg nummer 10. Ja. Dan mag je ook een muziekje aanvragen. Het mag altijd, ja. En die gaan we dan de week erna draaien. Ja. Te nadraaien. ja. <laughs> Oeps. <laughs> ah. Nee hoor. Ah. Oneerlijk. Nee, nee, Heel nee. Heel onaardig nee. Nee. van jou. Maar goed, die luminosity, dat viel me we ook wel inderdaad. Nooit gedacht, nee. Nee. Nee. Leuk Ik dat het gebeurt. Ik ga er eens hoor. langslopen. Zeker. Maar het is er blijkbaar al uh, vaker geweest hier. Elk ja. jaar, Ja. Ja, misschien is het niet altijd in Noordwijk of in Zandvoort, natuurlijk. Hè. Het, ja. Ja. ja. Nou, volgens mij wel. Volgens mij was het vorig jaar ook. Ja? ja. Dus zijn we zijn nu 2007 begonnen. Ja. Oké, okay. geeft niet. Muziek. Uh, Muziek. Ik heb de Cranberries met oh, okay. uh, ja. zombie en daarna met Sia met Unstoppable. Zombies is mooi, Ja. ja. niet zo'n bijzondere. nee. nee. maar ah, ik heb er ja. nog eentje van Ciao. maar, nou, het is hier bijna tijd voor you go Vibes. Dus, uh, ja. en de nieuws en de reclame. en dan, dan, dan... ziet u ons in het volgende uur weer. Uh. ja, hoort ons ja, daar komt ie. Buku vibes. Buku vibes. Buku vibes.